door de stille straten een oude grijze schooier rond hem vergezet and Het was een lied Dat hem verbond, De oude schooier En zijn mond. En op een nacht Van sneeuw en hagel Verscholen in een deportier Daar voelt de school het einde, ze waren weg hun sterven ziet de.